Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal: het laatste nieuws van het Taksimplein in Istanbul. en de kinderpersconferentie van premier Rutte. Eerst het NOS-journaal, Renate Evers. Er is nog altijd officieel geen nieuws over de eindexamens. Het lijkt er wel op dat HAVO- en VWO-leerlingen... van buiten de Rotterdamse school Iben-Galdoen... waar de examens werden gestolen, niet opnieuw examen hoeven te doen. Dat melden verschillende schooldirecteuren. Verslaggever Jeroen de Jager hoorde dat ook op een school in Pijnakker. De mededeling die binnengekomen is dat de N-termen voor het HAVO en het VWO morgen op donderdag 13 juni om 8 uur bekend worden gemaakt. En tegelijkertijd wordt de N-term voor economie voor de MAVO bekendgemaakt. Dus dat betekent dat we morgenochtend om 8 uur de officiële uitslagen van MAVO, HAVO en VWO kunnen bepalen. Het is niet duidelijk of alle scholen die informatie van de onderwijsinspectie hebben gehad. De Griekse politie heeft een gebouw van de gisteren opgeheven omroep ERT in Thessaloniki ontruimd. Dat meldt een vakbond voor journalisten. Er is geen officiële bevestiging van dat bericht. Het zou gaan om het gebouw van ERT 3, het derde kanaal van de omroep. De ontruiming zou rustig zijn verlopen. In de ERT-gebouwen in Athene wordt wel gewoon gewerkt. De omroep zendt nu uit via internet. Gisteren besloot de Griekse regering om ERT op te heffen omdat er te veel geld zou worden verspild. Een groot deel van de 2800 medewerkers wordt waarschijnlijk ontslagen. Daarna maakt de afgeslankte omroep een doorstart. De Griekse vakbonden hebben vanmorgen een 24-uur-staking aangekondigd. Klanten van telecombedrijf UPC kunnen nog altijd niet bellen of gebeld worden via de vaste telefoonlijn. Sinds vanochtend kampt UPC met een landelijke storing. Door de storing kunnen ook alarmnummers als 112 niet worden bereikt. En het bedrijf adviseert dan ook om hulpdiensten met een mobiele telefoon te bellen. UPC kan nog niet zeggen wanneer de storing is opgelost. Het bedrijf informeert klanten via Twitter en internet over de storing.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 Als een van die criteria uh, wordt overtreden, zoals bijvoorbeeld uh, het I-criterium... Uh, hetgeen dat heel veel overlast in het stad als Maastricht leidt... Um, ja, dan vinden wij dat daartegen opgetreden moet worden, dat gehandhaafd moet worden... en dat daar deze straffen bij horen. Willem Holleder blijft de komende 30 dagen vastzitten, dat zegt het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van afpersing. Twee andere hoofdverdachten, Dick V en Denny K., blijven nog zeker drie maanden in voorarrest. Holleder is een van de tien verdachten in een groot onderzoek naar witwassen, afpersing en zware mishandeling. Hij zou de hoofdverdachten hebben geholpen. Van de tien mensen die zijn opgepakt zitten alleen de drie genoemde verdachten nog vast. De rest is nog wel verdachte. Ook oud-premier Van Acht bevestigt dat er kernwapens liggen in Volkel. Eerder deze week zei zijn opvolger Lubbers... dat er 22 Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen in ondergrondse kluizen. Bij de EO op Radio 1 onderstreef Van Acht die uitspraak. Ach ja, die dingen liggen daar natuurlijk al heel lang. En, uh, uh, en het is ook, dat wil ik er wel meteen geven, het is ook van de zotte dat ze er nog liggen. Dus Ruud Lubbers heeft inhoudelijk volkomen gelijk... Van Acht heeft vandaag ook voor het eerst in ruim 30 jaar in de Tweede Kamer gesproken. Hij mocht als initiatiefnemer van het burgerinitiatief Sloop de Muur... een inleiding geven over de Israëlische barrière op de grens van de westelijke Jordaanoever.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 Bij Utrecht staan de meeste files na ongeluk op de A1 en de A12... en voor de rest stelt de avondspits weinig voor. Nou, de volgende files op de A1, Amsterdam naar Amersfoort... 5 kilometer bij Amersfoort Noord. Op de andere Rijman is namelijk een ongeluk gebeurd. Daar staat 6 kilometer. Op de A12, Den Haag naar Utrecht, bij Reewijk 4 kilometer. Dat is de laatste van een ongeluk bij Woerden. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer vrij. Richting Den Haag staat 6 kilometer tussen Bunnek en Knoop het Oude Rijn. Nog vrij druk op de A15, vanuit Rotterdam naar Gorken. Tussen Hendrikido, Almbacht en Sliedrecht-Oosten 7 kilometer. En op de A35 Almelo richting Enschede staat door een uitgebrande auto. Tussen Almelo-West en Knoopert azeloo 4 kilometer. Bij Knoopert azeloo is de rechte reis ook afgesloten.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 NOS Radio in Journaal. Lucella Carasso. Precies zeven minuten over zes. De schooldirecteuren weten het al. Morgen komen de uitslagen van de eindexamens zoals gepland. Dat betekent dat we morgenochtend om acht uur... de officiële uitslagen van MAVO, HAVO en VWO kunnen bepalen. Dan door naar Michiel Breedveld, onze verslaggever in Den Haag. Michiel, wij hoorden op deze school in Pijnakker, waar uh, de, de examensecretaris net sprak, uh, dat dit ook de volgorde moet zijn. Uh, gisteren ging dat mis. Hij zei, je moet eerst de scholen informeren, dan de rest van Nederland. Heb jij al zicht op de staatssecretaris van Onderwijs? Nou ja, kijk, als de staatssecretaris uh, inderdaad zijn woord gestand doet, eerst de uh, scholen het onderwijs uh, inlichten en dan de Kamer, ja, dan uh, hebben we het bij het juiste eind. Hier verkeert in ieder geval de Kamer nog in volledige onduidelijkheid. Je hoorde net al uh, allerlei wilde geruchten van Kamerleden... als zou uh, de examenuitslag nog een dag uitgesteld worden. Nou, wellicht dat uh, inderdaad de berichten van de schooldirecteuren tot geruststelling kunnen uh, leiden onder uh, examenleerlingen. Dat zij morgen inderdaad het verlossende telefoontje van hun school kunnen verwachten. Maar wij wachten ondertussen nog op uh, die verlossing. En die moet dan komen van de staatssecretaris. Die zal uh, bekendmaken hoe het verder gaat met uh, de examens. Uh, elke keer wordt het even uitgesteld. Hij zou om vijf uur komen. Het is nu over zessen en er is nog steeds geen zicht op de staatssecretaris. Zo is het afgelopen. Af en toe in Den Haag wachten, wachten, wachten. Michiel Breedveld, u hoort hem uh, hopelijk voor half zeven nog. Dan gaan we naar uh, voetbal. Want Wedstrijd Nederland-Spanje op het EK onder 21 jaar. Die wedstrijd is gestart in Israël. De laatste wedstrijd in de poolfase. En die houtkamp, jij volgt het. Zeker, Lucella. In Petar Tikva om precies te zijn in Israël. Mooi weer. En uh, volle tribune staat 0-0. Er is 9 minuten gespeeld. Opvallend. Bij Nederland 11 nieuwe spelers in de basis. Dus eigenlijk het B-11-tal. De rest krijgt rust, want Nederland is al geplaatst voor de halve finale. Net als Spanje. Het gaat nog, en dat is toch ook wel redelijk belangrijk... om winst in de pool. Want dan speel je in de halve finale zaterdag tegen de nummer 2 uh, van de andere pool. Dat is Noorwegen. En die uh, wedstrijd zou een stuk makkelijker zijn... En dan tegen de nummer 1, Italië. Het staat 0-0, negen minuten gespeeld. Elf nieuwe spelers dus bij Nederland in de basis. Zeven bij Spanje. Dus er wordt aan rustgevend gedaan door de beide trainers. En het is te zien ook in de wedstrijd. Want na negen minuten spelen staat het niet alleen 0-0... maar is er nog geen mogelijkheid geweest voor welke ploeg dan ook. Goed, Andy Houtkamp, dank. Straks meer van jou. Dan Turkije. Rond het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul... heerst vandaag een gespannen rust. Demonstranten in het aangrenzende Gezi. Park, daar waar het allemaal om is begonnen, denken er niet aan om te vertrekken. U hoort een verslag van Roel Pauw en van buitenlandredacteur Goucha Ersetien. Het Taksimplein is helemaal schoongeveegd. Al zie je hier en daar nog wel de sporen van brandjes die zijn gesticht. Rondom het plein heel, heel veel politie. Panzerwagens met waterkanonnen erop. Maar de sfeer is nu nog wel relaxed. Als je vanaf het plein de trappen oploopt naar het Gezi-park, dat omstreden Gezi-park... dan stuit je op een barricade van autowrakken, huisraad, vlaggenstokken... en alles wat er zo voorhanden is geweest hier op het plein. Tien mannen staan aan een van die autowrakken te sjorren. moed aan de kant, want straks zegt een van de demonstranten... ...geven we hier op deze plek een persverklaring. De vertegenwoordigers van Taksim die gaan hier een persverklaring uh, ja, ja. voorlezen. Over het uh, optreden van de politie gisteravond... ...ze hebben natuurlijk uh, keihard ingegrepen weer, veel traangas ingezet... ...maar ook dat we hier gewoon blijven. Achter de barricade zit een man met zijn linkerarm... ...vanaf zijn hand tot ongeveer aan zijn oksel in het verband. Gisteren heeft hij een traangasgranaat over zijn arm gekregen... Het smult nog na, zou je kunnen zeggen. En dan vraag je je af wat hij hier nog doet. Want wie weet is vanavond zijn andere arm aan de beurt. We zijn hier om te strijden tegen een dictator. Hij zei de allereerste keer dat er rellen waren, was mijn benen... Heel zijn erg... linkerknie? Ja, geraakt. En nu mijn arm. En hij zei misschien vanavond dan, uh, inderdaad, <laughs> mijn linkerarm. Maar ik ben zelfs bereid om te sterven, zegt hij. Dat was een verslag vanuit Istanbul. Ik praat verder met onze correspondent Bram Vermeulen. Bram, er zou vandaag overleg zijn hè, tussen premier Erdogan en demonstranten. Dat had hij aangekondigd. Heeft hij daar inmiddels al mededelingen over gedaan? Ik kom binnen dat we. Uh, Wacht Erdogan even. Is aangekondigd dat... Bram, ik hoor je heel slecht. Ik weet niet of je er iets ja. aan kan doen. Ja, de lijnen hier op Taksim zijn niet al te best. Uh, maar ik zal even toch proberen te, samen te vatten wat we zojuist hebben gehoord. En dat is eh, dat er binnen 24 uur eh, de protesten moeten stoppen en dat die politie opdracht heeft gegeven om met minder eh, geweld eh, op te treden. Dus terughoudender op te treden. Dat is wat we juist het anker krijgen. Dat, dat komt uh, van hem. We hadden natuurlijk wel een, een soort harde kern in dat, in dat park, hè? die is overgebleven. Uh, de vraag is: conformeren zij zich aan, aan dit alles van de premier? Nee, want het is eigenlijk voor de mensen hier op het plein bijzonder onduidelijk wie er nou aan tafel heeft gezeten bij Erdogan. De Turkse kranten laten foto's zien met een aantal mensen aan tafel: een academicus, een publicist, een schrijver, een student. Maar ik ben zojuist deze vragen in het park zelf. En zij zeggen: er is daar niet namens ons onderhandeld. Het actieplatform, wat eigenlijk de initiatiefnemers van het protest zijn, is niet uitgenodigd bij dit overleg. Dus uh, deze onderhandelingen worden over onze rug gedaan. En zij beschrijven deze onderhandelingen als een stuk theater. Maar uh, op zichzelf kun je wel wat lezen in de, de mededeling van Erdogan. Nu dat het protest binnen 24 uur zal en dus moet stoppen. Want dat betekent dan dat na de ontruiming van Taksim ook het. Aan, wie dat zou zijn. Bram Vermeulen, dank voor jouw verslag vanaf het Taksinplein in Istanbul. Uh, aan de luisteraars excuses voor deze uh, gebrekkige verbinding. We gaan uh, gauw naar Michiel Breedveld in Den Haag. Michiel, we hadden afgesproken dat we die Twitter-account van de onderwijsinspectie goed in de gaten zouden houden. En een minuutje geleden uh, kwam daar een bericht op het verlossende woord om precies te zijn. Wat staat daar vermeld? Alle kandidaten horen morgen of ze geslaagd zijn. Kortom, uh, alle kandidaten, behalve natuurlijk de leerlingen op de Galdoenschool... Uh, die moeten hun examens overdoen. Maar andere middelbare scholieren hebben daar dus geen last van. Kennelijk heeft de onderwijsinspectie uh, geconcludeerd... dat uh, de gestolen examens niet verder zijn uh, uitgelekt... naar andere scholen, andere leerlingen in het land... En uh, ja, dat is goed nieuws. Morgen dus het verlossende telefoontje van de school over de examenuitslag. Voor iedereen die in onzekerheid was. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag, heb je het gehaald of niet? Maar dat is dan kwestie van de eigen prestatie. Ja, dus de, de mensen op de scholen, de directeuren, daar de eindexamensecretarissen hadden het goed gehoord. Ja. Um, ik zie wel ook, uh, Michiel, dat er nog wel nader onderzoek komt naar individuele gevallen, omdat ook leerlingen die niet op die school in Rotterdam zaten... mogelijk voorkennis hebben gehad van de examens. Ja, maar dus kennelijk uh, is de conclusie dat uh, uh, ja, dat niet op zo'n grote schaal is gebeurd... dat er uh, getwijfeld moet worden aan uh, de examenuitslag. Inderdaad, uh, zoals altijd zullen individuele gevallen onderzocht worden. Het is wat uh, te vroeg voor mij om alle details te kunnen vermelden... want de brief is echt nog maar net uh, binnen. Uh, mogelijk dat dus inderdaad individuele examenuitslagen afgekeurd zullen worden. Die zullen dan uh, een herexamen moeten doen doen of wat voor maatregelen er ook genomen worden. Maar dus geen generieke maatregelen. Dus leerlingen die weten dat ze niet gefraudeerd hebben, die kunnen morgen gewoon hun uitslag verwachten. Goed, dankjewel Michiel. Ik lees ook nog even verder dat het Openbaar Ministerie uh, later vandaag mededelingen doet over die individuele gevallen. En dat er ook een inkeerregeling is. Uh, dus uh, als je vooraf inzage hebt gehad in de examens, dan kan je tot uh, vrijdag 14 juni tot 6 uur s avonds melden bij de schooldirecteur. Het wordt dan ongeldig verklaard, uh, kan wel worden overgemaakt. Dus het wordt dan niet allemaal ingetrokken, een inkeerregeling. Laten we eens even naar uh, Jeroen de Jager gaan. Die is op een school in Pijnakker. Jeroen, hoe zijn daar die reacties over dat nieuws, uh, over de examens? Nou, Lucella, dit is wel een beetje wat hier verwacht werd uh, vanmiddag... al toen ik hier op deze school kwam uh, en sprak met de directeur hier... de locatiedirecteur Sven Zaderwijk. Dus niet verrast, uh, geloof ik, hè? Nee, dit was wat ik echt gehoopt had. Dat we gewoon onze leerlingen van HVWO in ieder geval... op het juiste moment de uitslag bekend konden maken... en dat onze andere leerlingen van de MAVO... Tenminste ook morgen de uitslag zouden krijgen. Ja, dus jullie kunnen morgenochtend aan de slag. Dan kunnen jullie die enorm in gaan voeren in de computer. En dan komen de definitieve cijfers eruit voor VMBO-T. Uh, ja, dus uh, als we om acht uur dat gaan invoeren, dan uh, weten wij in principe om tien over acht weet de computer hoe het zit. En daarna gaan wij nog even kijken of, of alles wel goed staat en dan uh, weten we het zeker. Nou hoor ik net, dat is mij niet helemaal duidelijk, uh, Lucelle iets zeggen over een inkeerregeling. Dat leerlingen die toch inzage hebben gehad in het examen zich tot 14 juni kunnen melden bij de directie om... Ja, min of meer op te biechten dat ze het hebben gezien... en dan mogen ze alsnog examen doen. Dat is voor mij nieuw. en uh, Ze zullen daar een reden voor hebben dat ze dat, dat doen. Uh, ik ben benieuwd hoeveel succes dat gaat hebben. Want uh, blijkbaar heeft de inspectie nu zelf besloten... dat ze niet kunnen zien of iemand uh, het examen al dan niet heeft ingezien. En dan zou een leerling die nu zou zeggen... maar ik heb het toch ingezien, ja, het zou heel nobel zijn... En natuurlijk, op mijn school zijn die leerlingen allemaal zo nopel. Ja. Maar op alle andere scholen nee. denk ik niet. Oké, okay, bedankt voor uw reactie. Uh, tot zover. Goed, Jeroen. Uh, dankjewel. Inderdaad, die inkeerregeling. Dat kan dus te maken hebben met het politieonderzoek. Waaruit blijkt, zegt de inspectie... dat individuele leerlingen die niet op de idem Galdoenschool school uh, zitten... dat die voorkennis hebben gehad van de examens. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Tot zover uh, het nieuws over de eindexamens. Het was uh, een bijzondere... We gaan toch nog even terug naar Michiel Breedveld, begrijp ik. Michiel? Ja, Sander Dekker die zit op dit moment uh, in de vergaderzaal... van de Tweede Kamer Commissiezaal. Zit hij klaar om uh, een toelichting te geven op het nieuws... wat uh, zojuist al bekend is geworden via de onderwijsinspectie. Via Twitter is dat uh, terug te lezen. Um, nou, Er is dus op schoolniveau zijn er geen onregelmatigheden ja. aangetroffen. Dus dat betekent dat alle leerlingen morgen hun... Uh, hun examenuitslag kunnen verwachten. Een dag later dan gepland. Uh, maar goed, op individueel niveau zou er nog wel sprake kunnen zijn van, uh, van fraude. Staatssecretaris dus Dekker kijkt nu of uh, we klaar zijn. En Collega's, mij, ja, en dat is de voorzitter. Ik heet de staatssecretaris graag van harte welkom. Wij hebben met smart op u gewacht, net zoals heel veel examenleerlingen. Dus ik geef u graag zo snel mogelijk het woord. Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen, excuses dat ik niet vanaf het begin bij dit debat aanwezig kon zijn. Wij zijn vanmiddag druk in de weer geweest. Uh, ook in goed overleg met uh, de inspectie. Om alle leerlingen die natuurlijk in spanning afwachten... Uh, zo goed en zo snel mogelijk uh, zekerheid te geven. Uh, maar het was ook zo dat wij laat in de middag... Uh, vanuit politie en justitie weer nieuwe informatie kregen uh, die ons noopte. Om uh, toch ook de informatie die we uh, en de brief die we zojuist hebben uh, verstuurd, die op onderdelen nog uh, aan te passen. Um, om maar met de deur in huis te vallen, uh, ik heb uh, goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Um, het goede nieuws is dat uh, uit de cijfermatige analyses die door de inspectie en het college voor examens de afgelopen twee dagen zijn gedaan, niet blijkt dat er uh, op schoolniveau of op regionaal niveau... sprake is van ja, grootschalige collectieve fraude. Uh, niet op schoolniveau of, regio of regionaal niveau grote uh, afwijkingen. Uh, en dat leidt ertoe dat de inspectie het besluit heeft genomen... om de zogeheten N-termen vrij te geven... en alle leerlingen in Nederland, VMBO, HAVO en VWO... Uh, uh, nu hun uitslagen gaan krijgen. Ik denk dat het voor veel scholen morgen zal zijn... maar wellicht voor een aantal VMBO's al vanavond. Tot zover het goede nieuws. Uh, dan is er ook slecht nieuws. En het slechte nieuws is uh, dat uit informatie van politie en justitie blijkt... dat er uh, meer examens zijn gestolen op het iban Meer dan ik u uh, gisteren liet weten... En in de brief hebben we een volledig overzicht gegeven. Het gaat met name om uh, aanvullende examens in het VWO... maar ook een enkele uh, voor de HAVO en voor uh, het VWO. Dat leidt er ook toe dat, net zo goed als voor al die andere examens... gisteren uh, voor het iben doen... Uh, ook voor deze examens uh, uh, ongeldig uh, zijn verklaard... ...en de leerlingen op die school die examens opnieuw zullen uh, moeten afleggen. Daarnaast blijkt uit informatie van politie en justitie... Uh, ...dat het ook zeer waarschijnlijk is dat op individuele basis... ...leerlingen buiten de Iben Gaddoem school uh, de beschikking hebben gehad... ...over één of meerdere examenopgaven. Dat blijkt uit zeer recent onderzoek... Uh, dat dat uh, is verspreid. Uh, bijvoorbeeld via e-mail of bijvoorbeeld tegen betaling. Um, daarmee is het niet afgerond. Uh, ondanks het feit dat de examengegevens en de examenuitslagen... vandaag voor heel Nederland bekend zijn gemaakt... gaat onderzoek wel door. Om te beginnen het politie... ...en justitieonderzoek. Uh, de Verhoren en ook het Nederlands Forensisch Instituut... ...zal onderzoek doen naar de gegevensdragers... ...en de manieren waarop examens zijn verspreid en naar wie. Daarnaast is het zo dat uh, de inspectie... Uh, ...nu ook meer op individuele basis kan kijken... ...waar examenresultaten afwijken. En ook dat kan een in indicatie zijn van voorkennis op individueel niveau. In de derde plaats uh, zullen wij uh, vandaag of anders morgenochtend uh, vroeg alle schooldirecteuren, alle rectoren in Nederland vragen om extra alert te zijn in hun school op ongewone examenresultaten uh, op er ook maatregelen genomen kunnen worden. Die maatregelen kunnen ook op individueel, geno uh, op individueel niveau genomen worden waar onregelmatigheden worden geconstateerd kan uh, alsnog besloten worden het diploma niet uit te reiken. En zelfs na de uitreiking van het diploma, dat zal zijn over twee weken... Uh, kan bij geconstateerde onregelmatigheden het diploma worden ingetrokken. Het heeft dus zeer vergaande consequenties voor alle leerlingen... die zich schuldig hebben gemaakt aan voorkennis. In overleg met politie en justitie heeft de inspecteur uh, nog één aanvullend uh, besluit genomen. Uh, um, en dat is de volgende. Dat voor alle leerlingen die voorkennis hebben gehad... dus die in het bezit zijn geweest van uh, de gestolen examens of kopieën daarvan... de mogelijkheid bestaat dat zij zich voor vrijdag zes uur vrijwillig melden bij de rector of directeur van een school. Dat zal niet geheel zonder consequenties zijn. Wij uh, zullen dan net als bij het IBGAD doen is gebeurd... Uh, de examens ongeldig verklaren. Ook zal het contact gelegd worden met politie en justitie. Dat dat kan bijdragen aan het onderzoek en het in kaart brengen... van wat er precies is gebeurd. Maar dan bestaat er voor die leerlingen althans de mogelijkheid... om. Net als voor de leerlingen op het UNGO doen, volgende week alsnog het examen overnieuw te maken. Leerlingen die uh, voorkennis hebben gehad en niet van die inkeerregeling gebruik maken, lopen nog een heel groot risico. Want mochten wij na volgende week er toch achter komen dat er sprake is van onregelmatigheden, dan heeft dat verstrekkende consequenties voor de diploma's. Uh, en daarmee uh, zal dat betekenen dat als dat na volgende week aan het licht komt... leerlingen echt een volledig jaar opnieuw zullen moeten doen. Dan wel hun, hun diploma kwijtraken, wat ook weer gevolgen kan hebben... als je voor een vervolgstudie hebt gekozen. Want zonder een geldig diploma kan je ook niet verder. Dus ik hoop ook iedereen, en ik doe dat maar even hier in de kamer... maar ik denk dat ook vele leerlingen thuis meekijken... Uh, ik zou eigenlijk iedereen willen aanraden die van tevoren uh, de examens heeft gehad om ook echt van die inkeerregeling gebruik te maken, dan bestaat er in ieder geval nog de mogelijkheid om op hele korte termijn het examen opnieuw te doen. Voorzitter, ik wou het hier laten. Dank u wel. Dan dank ik de staatssecretaris dat hij de Kamer spoedig heeft uh, willen informeren. En dan schors ik de vergadering voor een half uur... zodat zowel de staatssecretaris via de camera... alle leerlingen in Nederland kan toespreken... bij de brief kunnen lezen en ook wellicht reageren indien dat uh, gewenst is. Dus over een half uur, om zeven uur gaan we verder. Nou, een forse waarschuwing dus voor uh, frauderende leerlingen. Leerlingen met voorkennis, heet dat nu. Um, ja, Meld je dus uh, voortijdig voor het eind van de week, volgende week... Uh, dan kun je het nog overdoen. Um, en anders loop je tegen de lamp en zul je het hele jaar over moeten doen. Grote vraag is natuurlijk um, ja, bij hoeveel mensen uh, sprake is van voorkennis. Hoeveel leerlingen hebben dus mogelijk gefraudeerd of daar enigszins zicht op is. Dat gaan we nu proberen te achterhalen. Meneer Dekker, we zijn live op Radio 1. Heeft u enig idee hoeveel leerlingen mogelijk gefraudeerd hebben met de examens? Nee. Geen idee, maar toch een forse waarschuwing aan leerlingen. Dat uh, doet het ergste denken. Uit uh, gegevens van politie en justitie uh, moeten we nu echt uh, concluderen... dat het zeer waarschijnlijk is dat ook individuele leerlingen... Uh, buiten het IBGAD doen over examens hebben beschikt. Uh, omdat leerlingen van het IBGAD doen... bijvoorbeeld degene die de, leerlingen of de examens hebben ontvreemd... Uh, dat hebben doorgestuurd of doorverkocht. Nou, dat waren dus serieuze aanwijzingen? Dat zijn serieuze aanwijzingen. En dat uh, leidt er ook toe dat het onderzoek nu ook doorgaat. Uh, iedereen die op individuele basis uh, voorkennis heeft gehad van uh, examens... riskeert dat hij uh, daarmee zijn diploma verliest of überhaupt niet krijgt. En uh, dat is ook de reden waarom wij in overleg met politie en justitie... hebben gezegd iedereen die zich nog vrijwillig voor het weekend meldt...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 Uh, het is zo dat de directeur van de school bij onregelmatigheden... en dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker, gelukkig uh, in het verleden... vaak op wat kleinere basis, uh, dan kan de schooldirecteur een besluit nemen om leerlingen een 1 te geven, dan moet ze herexamen doen. Maar er bestaat ook inderdaad de mogelijkheid om het examen ongeldig te verklaren... en ze het helemaal opnieuw te laten doen. Dat ja, is natuurlijk op een wat grotere schaal. Ja. Uh, en als je het praktisch nog wilt doen, dan moet het ook voor het weekend uh, zijn. Want de, het tweede tijdvak van de nieuwe examens begint volgende week. Ja, hoeveel examens zijn er nou gestolen? Want u suggereerde net dat er nog meer gestolen zijn. Ja, er is, ik pin me uh, niet vast op het exacte aantal, maar... Wij waren gestopt bij 15. Uh, ja, ik geloof dat we inmiddels op, uh, op 23 of 24 zitten. Ik heb in de brief die ik aan de Kamer heb gestuurd... het precieze aantal ook, uh, ook meegegeven. Ja, en dan nog sterke aanwijzingen dat het is doorgestuurd. Uh, hoe ernstig is dit al met al? Ja, dit is een zeer ernstige zaak. Dat was hier ook gisteren al. Um, en dat blijkt ook wel uit de stappen die we nu natuurlijk nemen. Dat, die zijn ook niet uh, gebruikelijk. Het ongeldig verklaren van de examens van leerlingen van op, op één school voor alle leerlingen. En natuurlijk de vergaande stappen die nog zullen worden ondernomen als het gaat om individuele leerlingen waar wij onregelmatigheden constateren. Sander Dekker, dank u wel. Dat was uh, Michiel Breedveld. Ik ga door, uh, we gaan zo naar avondspits van WNL... maar dat stellen we nog eventjes uit... want ik ga door naar de hoofdinspecteur uh, van de onderwijsinspectie... Rick Steur, goedenavond. Goedenavond, welke. We hoorden net uh, de vraag aan Sander Dekker. Die, die wist niet het exacte aantal, van, uh, uh, het aantal gestolen examens. 324 Kan het zijn dat er 25 zijn die zijn gestolen in Rotterdam? Nee, voor zover wij nu weten zijn het er uh, 24 uh, en uh, daarvan is VWO Frans er één. He, dus het gaat om 23 die uh, uh, echt on, nu ook bij ieder geldoende ons ongeldig zijn verklaard. En uh, 24 ste examen is VWO Frans. Ja, morgenochtend krijgt dus iedereen uh, de uitslag. Er wordt wel onderzoek gedaan naar individuele leerlingen. Um, zijn dat leerlingen in Rotterdam of ook daarbuiten voor zover u weet? Nou, dat, uh, kijk, het politieonderzoek dat is natuurlijk in handen van de politie en het Openbaar Ministerie. Daar kan ik geen uitspraken over, uh, over doen. Uh, het Openbaar Ministerie zal later op de avond daar zelf ook nog uh, op ingaan. Uh, maar als het gaat om het onderzoek, uh, wat wij doen, dat loopt langs twee wegen. Wij gaan morgenochtend met alle schooldirecteuren uh, naar hen communiceren... dat we hen extra tent maken op het feit dat die gestolen examens verspreid kunnen zijn... Met internet en e-mail kan dat natuurlijk theoretisch in het hele land geland zijn. Uh, en dat ze dus extra attent zijn op uh, uh, nou, gekkigheden in de uitslag, laat ik het uh, zo maar uh, zeggen. Uh, dat is de eerste stap die we zetten. En de tweede stap is dat alle scholen van Nederland, dat moeten ze elk jaar, al hun examencijfers bij, hen, bij ons moeten inleveren. Uh, omdat wij dan via uh, computertechnieken uh, controleren of de diploma's terecht zijn toegekend. Dat heeft dus niks met examenfraude of zo te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je voor het verkrijgen van een diploma... heb je een bepaald vakkenpakket nodig, uh, bepaald aantal onvoldoendes en voldoendes en dat soort dingen. Dat controleren wij allemaal. Dat doen we normaal in het najaar. En Dat zullen we dus nu versneld doen. Dat zal voor een deel dus wel... ...in het vroege najaar zijn, maar dan zullen we dus ook op individuele leerlingenniveau extra checks uh, gaan doen... ...om als we daar gekke dingen in zien, uh, uh, die leerlingen uh, voor zover nodig ter verantwoording te roepen. Nou, want de afgelopen 24 uur is er ook al naar die uitslagen gekeken... ...en toen zijn er niet uh, zeer opmerkelijke afwijkingen in het land uh, gevonden... ...dat u zegt, ja. nou morgen komen die uitslagen en in principe zijn die geldig? Nee, we hebben, uh, ik moet daar wel een beperking aan brengen. We hebben die checks gedaan in een uh, grote straal om de school van uh, Ibn Galdun heen, maar nog niet voor het hele ah, land. Daar, okay. ontbrak ons, daar ontbrak ons de capaciteit voor. En uh, we zullen dus uh, uh, die bredere check en controle uh, later uitvoeren. Ja, Dus eindexamenleerlingen die morgen de uitslag krijgen, uh, als ze niks mis hebben gedaan, dan, dan blijft het gewoon geldig. Elke leerling weet van zichzelf. Hè? Dus ik ga ervan uit dat 99% of nog meer van de kinderen in Nederland... die dat examen hebben gedaan, die hebben dat gewoon helemaal zelf verdiend. En daarom ben ik zo blij dat die 99 plus procent... ook allemaal uh, een uitslag krijgen morgen. En ik hoop dat de meesten van hen ook uh, slagen. En daar wil ik ze bij voorbaat mee uh, feliciteren. Uh, maar de enkele leerling uh, die dat dus niet... Uh, uh, uh, ...die een, een mogelijk uh, van vol gebruik heeft gemaakt. Uh, die zou ik toch ernstig willen aanraden om, uh, om zich te melden... Uh, ...via die uh, inkeerregeling die wij nu hebben opengesteld tot vrijdag 6 uur. Uh, want dat betekent dat die leerlingen, uh, omdat ze misschien iets onderdachts hebben gedaan... ...of uh, in overmoed iets hebben gedaan, uh, van ons de kans krijgen om het uh, uh, examen over te doen. En dan verliezen ze... Uh, niet hun diploma en kunnen ze door naar een vervolgopleiding. Ja, en ik neem aan dat u dat ook wel uh, graag wilt, dat mensen zich melden, leerlingen... dat u dan een beter beeld krijgt hoe ver het verspreid is uh, geweest. Want als ik het zo hoor, dan is daar toch nog wel behoorlijk wat onzekerheid over. Zeker, dat klopt. Uh, dan hebben we op korte termijn meer duidelijkheid. Maar laat mij duidelijk zijn, ook naar alle leerlingen van Nederland... die daar, uh, die daar uh, uh, uh, bij betrokken zijn geweest... Uh, anders vinden we ze in het najaar. En dan uh, krijgen ze er dan last van. En dan is er geen terugkeer mogelijk. Goed, Rick Steur, uh, dank voor uw uh, snelle reactie na het bekendmaken... ook van het nieuws door uh, staatssecretaris Dekker... en eerder in onze uitzending al uh, van de schooldirecteuren. Morgenochtend dus uh, weten de scholen wie er geslaagd is en wie niet. En daarna horen de leerlingen het, het uh, beroemde telefoontje. Dank en wij spreken elkaar de, onge ongetwijfeld de, afgelopen, uh, de komende tijd nog meer... net als de afgelopen dagen. Dank u wel. Dan hoort u nu het stadiongeluid van de wedstrijd Nederland-Spanje. Het EK onder 21. En die houtkamp eh, als besluit van deze uitzending ga ik ook even naar jou om te horen hoe het daar is. Nou, de Spaanse voetballers zijn geslaagd voor een diploma voetballer. Want die zijn veel beter dan de Nederlanders. Nederland staat 2-0 achter na 34 minuten spelen. Eén grote kans voor Nederland van de Horen nadat Morata 1-0 had gescoord. Maar van de Horen de verdediger miste eigenlijk voor open doel. Alleen de keeper stond er nog. En uh, vlak daarna was het in de 32e minuut Isco voor Spanje die 2-0 scoorde. Nederland dus 2-0 achter tegen Spanje in de wedstrijd om poolwinst in Pool B bij het EK onder, 3 en, eh, onder 21. Dankjewel Annie Houtkamp. Uh, daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal. Uh, u kon net al horen dat het Openbaar Ministerie vanavond nog met een verklaring komt. Ze hebben dus aanwijzingen dat er examens zijn doorverkocht aan leerlingen binnen en ook buiten Rotterdam. Het wordt onderzocht en er komen nadere mededelingen over. Die gaat u dan ongetwijfeld ook horen op Radio 1. Dan gaan we naar uh, Joost Eertmans. Joost, dank voor jouw geduld. Avondspits, straks. Zeker, Lucia, Dankjewel. En na het nieuws praten wij over het grote spionageschandaal. Een enorme kramp zit daarin, vind ik zelf. Ook een grote hypocrisie is zich aan de gang. Kijk, privacy op internet bestaat natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus mensen die daar, die daar bang voor zijn dat gegevens verdwijnen, eh, daar, daar is hele goede grond voor. Want het is namelijk, er is helemaal geen, geen grens om internet. Dus ik vind gewoon wie zich normaal gedraagt, ook op internet, heeft helemaal niks te vrezen. Het is juist goed dat die veiligheidsdiensten over ons waken. Dat is ook mijn stelling zo meteen avondspits. Het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken. Bent u daarmee eens of vindt u dat de angst voor de privacy precies schending juist heel erg gegrond is. U kunt mij bellen op 0800 1121. We hebben een korte show, maar we gaan het er wel uh, vol voor gebruiken. Eens of oneens kan ook met een hekje erbij. Dan zit u op Twitter. Rob de Wijk is een van mijn gasten in de show van Avondspits. Het geluid van alle kanten, dus ook van rechts. Dat hoor je in Avondspits. We zijn er zometeen hier op Radio 1. Tot zo. Raar. Als ondernemer wilt u precies weten wat uw concurrent uitspookt.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 Het NOS-journaal. Ja, Lucella Carrasso weer. Ik had net afscheid genomen. Maar ik zei ook. We komen terug als er nieuws is van het Openbaar Ministerie. Uh, ik heb nu contact met Ernst Pols van het Openbaar Ministerie. Dat gaat uiteraard over uh, het onderzoek naar eindexamenfraude. Goedenavond, meneer Pols. Goedenavond. Ja, we hebben begrepen dat er uh, naar een aantal individuele leerlingen onderzoek wordt gedaan. Uh, of die eindexamens van tevoren gekocht of gekregen hadden. Kunt u uh, vertellen naar hoeveel leerlingen onderzoek wordt gedaan? Ja, die vraag die, uh, kan ik niet onmiddellijk beantwoorden. Wat ik u wel kan vertellen is dat, uh, en dat weet u, we hebben gisteren bekendgemaakt dat uh, op dat moment bekend was dat 15 examens waren ontvreemd. Uh, dat onderzoek is in de tussentijd in volle vaart verder gegaan... en inmiddels hebben wij vastgesteld dat uh, de verdachten die op dit moment uh, vastzitten... dat die bijna alle examens hebben uh, gestolen. En dan moet u denken aan een aantal van 24. Het gaat dan uh, om 10 VWO, 10 HAVO-examens en 2 voor het VMBO. Ja, en dat er onderzoek wordt gedaan naar een aantal individuele gevallen... Uh, is dat naar aanleiding van verklaring van, van verdachten? Want hoe... Welke aanwijzingen heeft u dat het is doorverkocht of doorgegeven, ook buiten de, de Rotterdamse school Ibn Galdoen? Nou, ik moet het op dit moment even laten bij uh, de mededeling dat we dit hebben vastgesteld en ook dat daarnaast is vastgesteld dat die ontvreemde examens, hè, dus 24 uh, op dit moment in totaal, dat die zijn verkocht uh, aan leerlingen van uh, meerdere scholen, zowel binnen als buiten Rotterdam. Maar hoe we dat uh, precies hebben vastgesteld uh, dat kan ik u in het belang van het onderzoek nog niet, uh, nog niet zeggen, want dat onderzoek dat is nog in volle gang op dit moment. Ja, en het is natuurlijk ook uh, buitengewoon lastig misschien om te achterhalen of het vervolgens weer door die personen is doorgegeven aan anderen. Ja, exact. Uh, ja, je, je zou natuurlijk een, een soort exponentieel effect kunnen verwachten, de een naar de een en de ander naar de ander. Uh, daar zullen we uiteraard ook onderzoek naar moeten doen. Ja, u kunt zich ook voorstellen dat daar nog wel enige tijd mee gemoeid zal zijn. De Ernst Pols, dank voor uw reactie. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie. En dan door naar het uitgestelde nieuws van half zeven. Dat krijgt u van Freddy van Tijn. De gestolen eindexamens blijven geldig, dat heeft het college voor examens gemeld. Alleen leerlingen van de Rotterdamse school Ibn Galdoen moeten de gestolen examens opnieuw maken. Morgenochtend om 8 uur wordt de normering van het VMBO-examen Economie bekendgemaakt. In de loop van de dag horen leerlingen of ze zijn geslaagd. Overigens blijken inmiddels op de Rotterdamse school 24 examens te zijn gestolen. Dat zijn volgens het OM bijna alle examens. Er is nog veel onduidelijk over de verspreiding van de gestolen examens. De Griekse politie heeft een gebouw van de gisteren opgeheven omroep in Thessaloniki ontruimd. Dat meldt een vakbond van journalisten. Het zou gaan om het gebouw van ERT 3, het derde kanaal van de omroep. De omroep zendt nu uit via internet. Gisteren besloot de Griekse regering om ERT op te heffen omdat er te veel geld zou worden verspild.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 En de Tweede Kamer wil opheldering van Eerste Kamervoorzitter De Graaf... over zijn rol bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De Volkskrant meldde vanochtend dat De Graaf met een kunstgreep... heeft voorkomen dat PVV-leider Wilders een prominente rol zou spelen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Voor het weer zit hier Gerrit Hiemstra. In het zuidwesten van het land is het inmiddels aan het regenen. En die regen breidt zich uit. En ook vannacht hebben we dan af en toe wat regen... Het is vannacht opvallend zacht. De minimumtemperatuur komt uit op 15 tot 17 graden. En dicht bij zee moet u ook rekening houden met mist. Morgen begint de dag bewolkt. Vooral in het binnenland regent het af en toe. In het westen is het dan droog met een enkele opklaring. De regen trekt weg. Vanuit het westen breekt dan de zon ook door. Dat duurt niet zo lang, want in de middag krijgen we alweer meer bewolking. In de tweede helft van de middag en in de avond gaat het weer regenen. En dat geldt overigens vooral voor het binnenland. Het wordt morgen 17 tot 20 graden. Er is veel wind morgen, eh, matig tot vrij krachtig boven land. Windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. En middags moet u in het westen rekening houden met zware windstoten. En namorgen blijft het wisselvallig met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Tot en met zondag een graad of 19 en daarna is het onzeker. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken. Nou, uw dosis Gezond Verstand, Radio is weer present. Hier komt Avondspits. Bel WNL, 0800 1121. Ja, onze hypocrisie kent geen grenzen. Als twee idioten een bomaanslag plegen in Boston, is de wereld te klein... Hoe kan het toch bestaan dat de Amerikaanse geheime dienst die twee mannen niet eerder in het vizier kreeg? Natuurlijk doet de Secret Service dagelijks veldonderzoek... via Google, Apple, Facebook en Microsoft. Natuurlijk wordt er getapt. We leven in een wereld zonder privacy. We doen daar zelf overigens van harte aan mee. Alles wat ons dierbaar is, plampen we op internet. Daar zitten risico's aan. Die risico's zijn uiterst klein, maar ze zijn er. De kramp over internet privacy is dezelfde... als de discussie van 15 jaar geleden... toen overal beveiligingscamera's werden opgehangen. Dat kon niet en dat mocht niet. Inmiddels vindt zelfs GroenLinks zijn wapen tegen de misdaad. Dat gaan we straks ook zien met de internetcamera's. Mijn mening, het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken. Bel WNO, 0800 1121. Goedenavond, een ultrakorte avondspits krijgt u van mij. 11 minuut 58 staat er nog op de teller. Dus ik ga razendsnel naar Rob, Rob van Wijk, directeur Haag Centrum voor Strategische Studies. Die al een tijdje ook wacht op ons. Uh, goedenavond Rob, Rob van Wijk. Goedenavond. Daar bent u. Uh, nou, ik zeg, we worden gewoon bang gemaakt door al die, al die verhalen van spionage en, en geheime, geheime uh, aftappen. Tapperijen. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat vind ik ook. Uh, geheime diensten zijn niet voor niks uh, geheime diensten. Het zijn ook inlichtingendiensten. Die horen inderdaad over onze veiligheid te waken. En daarvoor uh, zijn ze bezig om inlichtingen te verzamelen. Ja. En dat moet linksom of rechtsom gebeuren. En dat is ook iets uh, wat al heel lang gebeurt. En uh, ja, al die ophef nu over dat Prism-systeem. Ja, ik, eh, op zich vind ik de discussie wel eh, relevant om te kijken waar de balans zit. Hè. De moet ook niet het moet ook niet ontaarden in een politiestaat. Maar er zit ook een grote mate, eh, wat je zelf al hebt gezegd, die bij. Ja, precies. Dan die Edward Snowden, die, die op de vlucht is ja. eigenlijk voor zichzelf. Eh, ja, die heeft, want dat wordt ook vaak vergeten, wel een geheimhoudingsverklaring getekend, hè? Nou ja, dat is absoluut een punt. Ik bedoel, stel je voor dat iedereen die een geheimhoudingsverklaring heeft getekend, is dus ook zoals het zo mooi heet in het jargon... geclassificeerd materiaal ziet... dat hij wanneer het moreel een beetje tegen zit bij hem... dat hij dan zegt van... nou ja, ja dan breng ik het nu maar naar buiten. Als je dat gaat doen... dan ver verbrokkelt het hele systeem... wat je met z'n allen hebt opgetuigd... dat van belang is voor de staatsveiligheid. Ja. Dat verbrokkelt. En op een gegeven moment sta je met lege handen. En dat kan natuurlijk absoluut niet waar zijn. Nee. Dus de, wat, wat vaak in die discussies... in de publieke debatten... dat zie je de afgelopen dagen echt gebeuren... Eh, dan wordt dat er echt buiten gehouden. En dan mm -hmm. wordt een moreel oordeel uh, geveld over wat hij gedaan heeft... en dat het al zo goed is. Maar hij is natuurlijk gewoon hartstikke strafbaar. Hij is strafbaar? En het is, en het is zeer de vraag uh, wat dit nou eigenlijk bijdraagt. Precies, want mijn vraag is... heeft hij eigenlijk wel een misstand aan de kaak gesteld? Nee, want het mag namelijk ook nog eens een keer juridisch. Het is ook politiek afgetimmerd. Uh, Amerika heeft hele goede checks en balances. Sterker nog, binnen de NSA... Uh, dus dat is die, die organisatie die, uh, die dat systeem uh, runt... Heb je ook een, een heel systeem voor klokkenluiders? Kijk. Dus als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dus uh, bij de top van de NEC de zaak aanhangig maken. En dat doen ze juist om dit te vermijden. Dus die NEC die is ook. Tamelijk, uh, serieus wanneer dat soort klachten naar ja. boven komen. En wanneer de klokkenluiders in de organisatie zelf zeggen van ja, maar dit gaat te ver. En dit moet de baas weten mm -hmm. van de NRC. Ik denk dat wij het van harte met elkaar eens zijn. Rob de Wijk, dank u, dank u zeer voor deze snelle reactie. Een avond spits. Er is een hoop op ophef eigenlijk op niks, zeg ik luisteraars, door al het gedoe vanuit Amerika. Het valt ook reuze mee. En je moet ook niet zo bang zijn. We worden een beetje bang gemaakt, zeg ik. Het is goed dat die veiligheidsdiensten gewoon netjes over ons waken. Ik kan één citaat, en ik citeer hem graag, dat is de burgemeester van New York, Bloomberg. Die heeft gezegd Zegt de politie gaat daar naartoe waar de verdenkingen bestaan. Ze onderzoekt of die terecht zijn. Dat verwacht je van ze, dat wil je van ze. Denk daar maar aan wanneer je s'nachts het licht uitdoet. En hij kan het weten, want het aantal moorden en terreurcomplot is nog nooit zo klein geweest in New York City als onder zijn bewind. Eh, prachtig, u kunt meedoen aan mijn discussie. 0800 1121, de tijd vliegt uit onze handen. Maar u kunt ook je Twitter kwijt op hashtag eens, hashtag oneens. Ad Lagendijk zegt dat, eertmans het probleem is onkunde bij en maken van fouten door de heime diensten. En Jan van Tijling je zegt wel eens wat betreft internet, oneens, maar wat betreft de telefonie, eens. Voor internet kies je, kies wat je ziet en zoekt telefoon niet. Ik ga naar professor Corine Prins. Zij is namelijk ook wel een van de spelbepalers in dit, in dit dossier. Ze is lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Mevrouw Corine Prins, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft al in de krant wat, wat gezegd wat u van dit thema vindt. Ik zeg er wordt veel te overspannen gereageerd vanuit Nederland op het vrijkomen van die gegevens. Wat vindt u? Nou ja, ik vind het in ieder geval goed dat de discussie uh, weer eens uh, geëntameerd ja. wordt en gevoerd wordt. Hè? Of die over, vervolgens overspannen is, de, ja, daar heeft ieder zijn eigen oordeel over. De vraag is of we, ook of het de enige discussie is. Maar uh, dat er weer eens gediscussieerd wordt over dit onderwerp lijkt mij meer dan terecht. Nou vind ik het raar dat er zo'n weinig onderscheid wordt gemaakt over geheime staatsinformatie, waar, waar we het nu over hebben, die gelekt is, in plaats van informatie van, van, van Jan en Alleman, zeg maar. Dat lijkt mij een heel belangrijk onderscheid. Wat bedoelt u exact? U nou. bedoelt u, uiteindelijk heeft deze staatsinformatie uh, heeft betrekking op de informatie van Jan en Alleman. Dus het onderscheid vervaagt een beetje op een gegeven moment. Ja, er zit natuurlijk wel een veiligheidsdienst tussen die dat verzamelt. Ja, maar uh, de Veiligheidsdienst moet uiteindelijk ook verantwoording afleggen. En uh, ik hoorde zojuist in het gesprek dat u met uh, de heer de Wijk voerde... Ja. dat uiteindelijk, hè, het is gelegitimeerd, we hebben er wetten voor, het is geheel conform de wetten. Maar wat wij nooit doen uh, is uh, met z'n allen na tien jaar, want uh, de Patriot Act is inmiddels al ruim tien jaar uh, van kracht... nog eens een keer een discussie met elkaar voeren, is die wet nu nog steeds wel de noodzakelijke wet. Kortom, wetten moet je ook ter discussie stellen, Bevoegdheden ja. moet je ook ter discussie stellen... en verantwoording heb je altijd. Dat begrijp ik, maar snapt u mijn punt van, ik noemde de, de, de, de bomplegers van Boston, op het moment dat dat soort lui uh, die bommen uh, leggen, dan zegt de hele wereld waarom zijn die gasten niet in de gaten gehouden. He, dat is de tegen, tegenhanger van het argument van laat alle informatie uh, vrij en, en, en, en bescherm de privacy. Ja, uiteindelijk maar die gasten werden in de gaten gehouden. Want als ik de berichtgeving goed heb begrepen... dan uh, waren deze gasten al op verschillende lijsten uh, uh, gesignaleerd. Alleen werden de lijsten niet uh, juist met elkaar gekoppeld. Kortom, wat we ook hmm. aan het creëren zijn uh, met dit soort systemen... is een gigantische berg aan informatie verzamelen... zonder de juiste vorm informatie te verzamelen. Hè. Dus het, ja. uiteindelijk vind je de speld in de rooiberg niet meer. Nee, dat zou kunnen. Bent u uiteindelijk blij met de actie van Van Snowden... Nou ja, ik vind het in ieder geval um, een, een, een actie die weer eens terecht... Uh, de discussie op tafel legt ja. over hoe ver willen we gaan... hoe allesomvattend moeten dit soort systemen zijn. En, en eigenlijk mijn belangrijkste punt... Um, hij legt het op tafel en maakt het daarmee transparant. Ja. En daarmee zijn wij in staat weer eens opnieuw met elkaar de discussie. Maar, voeren. Leuk om, maar die discussie kan grote gevolgen hebben. Ja. Dat kan. We, uiteindelijk als we met elkaar een discussie voeren... en we komen tot de conclusie he, langs de democratische weg... dit gaat te ver... Ja dan moeten daar de consequenties voor getrokken worden. Professor Karim Prins, zeer bedankt voor uw uh, deskundig commentaar op mijn stelling. Het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken. We hebben nog maar vijf minuten dankzij de dieven van Kaldoen, zeg ik. Een kwartier zendtijd is ons afgesnoept door die ratten uit Rotterdam, zeg ik erbij. Uh, Jan-Willem Bosseven is het eens. Het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken, Eertmans. Maar meer transparantie over het gebruik van data is wel noodzakelijk. Wijnand twittert ook eens. Als dit niet zo gedegen werd gedaan, was de ellende niet te overzien. En Kees Roosema, ik ben het eens. Ik heb niets te verbergen, laat ze maar doen. Het is voor een... Een onbezorgde nachtrust voor iedereen. Daar ben ik het van harte mee eens. Ik ga naar de bellers. Meneer Marius van der Linden wacht al een tijdje. Komt uit Nunspeet, was de eerste. Goedenavond. Goedenavond, meneer Eerdmans. Ik verbaas me dat u dat zegt. Nou. En ik zal uitleggen waarom. Ik bedoel, we hebben twintig uh, jaar geleden, geloof ik, afscheid genomen van het Oostblok. En daar zijn nu nog mensen van die dat trauma's van over hebben omdat daar die fijne veiligheidsdiensten zo heerlijk over die mensen waakten. Iets te enthousiast. Naar nu blijkt. En dan willen wij hier dat de overheidsdiensten... of in dit geval uh, de veiligheidsdiensten... nog meer over ons gaan waken. Nou, ik denk... Als ik vind dan... dat inperken, Ik vind dit is de inperking van mijn veiligheid. Maar dat tijd, verwachten wij nou ...waar door... wij zo, zo aan, aan hechten, of hebben gehecht, mag het dan zo zeggen. Ik wou dat we wat meer van het Oostblok hadden bekeken dan we deden overigens... ...maar kunt u nou het communisme vergelijken met terrorisme? Is dat wat u doet? Nou, ik ga niet het communisme vergelijken met het terrorisme. Ik bedoel, kijk, het, uh, wij zijn iets te ver doorgeschoten met al die grenzen open te gooien. En, hmm. en iedereen maar toe te laten in landen, ik bedoel, kijk... En dat doen de ja. Amerikanen helaas, dus ken ik ook al mee. Ik bedoel, en, en, en ik bedoel dat, dat ze mensen toelagen ja, ja. op hun grondstuk... die daar, ja, in mijn optiek, hè... dat is even mijn optiek, daar gewoon niet thuis horen. Ik bedoel, uh, die, uh, Nee, maar dat, dat zijn we moet... eens waarschijnlijk, meneer Van der Lim. Maar ze worden ja. we nou niet gewoon bang gemaakt. Um, nee, nee wij, wij, uh, wij, wij, wij schieten te ver door, meneer Eerdmans. Echt schieten. Hm. Echt, way... Nou, Door. Oké, okay, maar... en, en daar moeten we echt, echt mee stoppen. Ja. En we moeten alleen daar opletten, En daar weten de veiligheidsdiensten echt wel, hoop ik. Ja, daar Dat zijn mag ze. Aannemen. Daar zijn ze voor uh, het eentje. Waar we op moeten letten. Oké. Okay. Maar we, we moeten opletten om, om mijn en uw ja. internet en mijn en uw telefoonverkeer. Te, uh, was... te, gaan, ...te gaan onderscheppen en te gaan analyseren van... ...wat heeft meneer Eertmans en wat heeft meneer Van der Linden gezegd. Oké, okay, meneer Van der Linden, u heeft dat gezegd, dat we ook eigenlijk zeggen. Ralf uit Ettenloor, goedenavond. Nou, uit om vandaag, Joost. Excuseer. Ja, hallo. Hoi. Ja, <laughs> Ja, ik, ik, ik vind het in oh, de eerste plaats. Ik ben het met je eens uiteraard. Dat is niet zo vreemd, want ik heb zelf jarenlang een, een BVD die, uitgemaakt. Maar nou, ik, ik ga er verder niks over zeggen, want ik ben niet zo'n walgelijke kwal als die, die meneer Snowden. Want je tekent, dan weet je dus waar je aan begint. Ja. En dan moet je niet halverwege niet de gaan dit, uh, precies. niet gaan sturen. Nee. Dus dat, dat zal ik, ik zal ook niks verder vertellen over mijn, mijn, mijn, mijn situatie, maar... Ik wil wel vertellen dat het brood nodig is. En, en je kan aan een land als Israël vragen. die, die drijft volgens mij op zijn veiligheidsrisico. Ja, wat zouden als ze enig, als, zonder? Ja. Als ja. enig land, democratisch land. te midden van allerlei terroristenregimes. Want zo, daar is het maar net. Maar het feit is dat een heleboel mensen vinden. Wat, wat is er nou bij ons te halen Daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Er is genoeg bij ons te halen: kennis, wetenschap, industrie. Men is van oudsher. of het nou communisten waren. Of, en tegenwoordig andere terroristen. je moet je bewapende terroristen. Die lopen dat niet met een bord. Je lopen niet met een bord van ik ben terrorist. Integendeel, dus je moet alles aan kunnen wennen wat, wat er aan te wennen is om dit te keren. En dat, dat valt niet mee. En nee. ongetwijfeld er, er slippen mensen tussen, de, tussen alles door, maar da, daar kan je niks aan doen. Nee, tuurlijk. Dat geeft je uit. Maar dat zeg ik ook. Ja, iedereen doet erg zijn best, maar dat, je kan niet voorkomen dat er geen terrorisme meer is. Maar wat ze halen en waar ze achterkomen, heus groot voor mij, dat is erg goed en dat, dat, dat werkt echt. En ja, dan zullen ongetwijfeld toch wel eens aanslagen gaan. En je hebt zelf vooral of nooit de neiging gehad, toen jij veiligheidsbeamte was, om wel iets naar buiten te brengen? Die, die, die aandrang heb je nooit gevoeld? Nee, nee, absoluut niet. Ik, uh, ik, uh, ik zal het ook nu niet doen. Ik zeg al, ik, ik ben daar overigens weggegaan zonder, niet, niet bepaald op een prettige manier, maar dat okay. ziet niks af van, van mijn, uh, van mijn gevoel nee. dat deze dienst hoog nodig is. En ik, uh, ik zal er ook inderdaad... Ik heb ook getekend. En als ik daar in overtreden kom, dan ga je zes jaar de bak in. Dat Zo is, is het. Dat, dat weet Ralf. Ik, ja. en dat, dat vind ik ook terecht. Dankjewel, Ralf. Ik zet er een punt bij. Dankjewel. Ja, je moet er gewoon niet aan denken. Dat is mijn slotconclusie. Als de Hofstaatsgroep uh, niet te maken had gehad met onze veiligheidsdiensten... en hun ster grote armen, dan hadden we ze nog steeds rondlopen. Ik denk dat ik daarmee mee kan afsluiten. Het betoog. Het is goed dat we de veiligheidsdiensten hebben die over ons waken. Ik sluit af... Door te zeggen dat op deze zender kunststof zometeen verder gaat. Meer tweets kunt u lezen op twitter.com, apenstaartje avondspitswnl. In Kunststof overigens de gehele uitzending gewijd aan het Holland Festival. Peter Possel neemt de microfoon over en ondervraagt het komende uur Hein Jansen en Erik Voermans luisteren dus Radio 1 zometeen naar zevenen. kunststof. Radio Roeptoeter is er morgenavond weer van half 7 tot 7 op deze mooie zender Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een heel fijne avond, wat mij betreft, en graag. Tot morgen.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 Kapito voor 17,50 ligt onder meer bij AWB, VND, Bruna, Selexis en Bol.com. Kom naar de 25e editie van de Deventer Boekenmarkt. Met ruim 6 kilometer de grootste in Europa. Of kom naar het Poëziefestival Het Tuinfeest, ook in Deventer. En boek een meerdaags verblijf in het gastvrije Zaland. Kijk op ik ga naar Deventer.nl. Dit is Radio 1.